5 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Zal meteen in het NOS Radio 1-journaal meer over de partij Zollem met dioxine die op de markt is gekomen. En de zoektocht in Limburg naar de twee broertjes. Daarover gaat het ook in het NOS-journaal met Mark Visser. Ja, want de politie is op zoek naar nieuwe camerabeelden in de vermissingszaak van de twee broertjes uit Zeist. De auto van hun vader is in de nacht van maandag op dinsdag gezien op de N233 bij Renen. Verslaggever Karin Alberts. Het is dus om kwart over tien s'avonds, die maandagavond, is hij in Beek in Zuid-Limburg gezien. Toen zaten zijn zoons en Elvan nog in de auto. En om tien over half twee um, reed die auto van de man op de provinciale weg in Renen over de Rijnbrug. Ja, en daar doet de politie nu op dit moment ook onderzoek naar. Zo wil de politie weten of de jongens toen nog in de auto zaten. De vader van de jongens pleegde zelfmoord in de bossen bij Doorn. De politie en het leger zijn nu bezig het bunderbos in Limburg uit te kammen... op zoek naar sporen van de broers. Alle 14 opvarenden van een plezierjacht dat vanmiddag zonk in Friesland... zijn uit het water gehaald. De sloep kwam in aanvaring met een binnenvaartschip. Mogelijk had de boot motorpech. Het ongeluk gebeurde bij het Friese dorp Tjerk zegt de politie. Gelukkig een ongeluk was het hier behoorlijk druk. Ook door uh, de vaarrecreanten kon al die 14 mensen worden gered door, door watersporters. We hebben helaas wel drie gewonden, van wie er één moest worden gereanimeerd. En er zijn er nog twee kinderen naar het ziekenhuis gegaan. Die ook op, uh, in het water waren gevallen, maar die zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. In Varsseveld, in de Achterhoek, is de bestuurder van een kraanwagen omgekomen. De man reed op eigen terrein. De onbekende oorzaak kantelde de kraan en viel de wagen in de sloot. Slachtoffer kwam vast te zitten onder de kraan. Hulpdiensten in Varsenveld probeerden hem tevergeefs te bevrijden. De man overleed ter plaatse. In Pakistan is de zoon van oud premier Gilani ontvoerd door gewapende mannen. Gebeurde op een verkiezingsbijeenkomst in de stad Multan. Ali Haider Gilani is kandidaat voor de Pakistanse Volkspartij. Correspondent Lucas Waagmeester. Er kwamen volgens getuigen 16 mannen in auto's en op motoren... die bijeenkomst binnenstormen. Er is geschoten, er zijn ook twee uh, doden gevallen... De stad is op dit moment volledig afgegrendeld om te proberen uh, ja, natuurlijk te voorkomen dat deze mannen met de zonen van de oud-premier uh, wegkomen. Maar het toont natuurlijk allemaal vooral aan dat de sfeer in Pakistan hè, twee dagen voor de verkiezingen echt verschrikkelijk gespannen is. En die verkiezingen van zaterdag zijn uniek in de Pakistanse geschiedenis. Voor het eerst heeft een democratisch gekozen regering de hele regeerperiode kunnen afmaken. Bij een woning in Geffen in Noord-Brabant... heeft de politie 350 vogels gevonden die op de lijst van beschermde soorten staan. De 51-jarige bewoner is gearresteerd. De vogels zaten in volières. Ten onder meer vinken, putters en Europese kanaries. De politie heeft de dieren in beslag genomen. De Brabantse politie onderzoekt of de man ook zelf verantwoordelijk is... voor het vangen van de vogels of dat anderen dat hebben gedaan. De aanleg van de sluiskil in Zeeland ligt voorlopig stil. Oorzaak is het ongeluk met een trein met chemische lading in België. Doordat het spoor gestremd is, kunnen er onvoldoende bouwmaterialen worden aangeleverd. Er zijn wel vrachtwagens, maar die kunnen niet genoeg tunnelelementen aanvoeren, zegt een woordvoerder. Er kunnen maar twee elementjes per vrachtauto, dus als je de 64 per dag nodig hebt... dan kun je van 32 vrachtauto's die vanuit Duitsland naar Nederland moeten rijden. Dus dat is gewoon te weinig. En zeker in deze kritische fase, want anders is het niet zo'n probleem. Maar op het moment is het zo dat we vlak bij het dichtblok zitten, dus bij het einde. En dat willen we gewoon niet, daar willen we gewoon doorboren. Dus dan moet je gewoon genoeg elementen hebben tot het einde. De bouwer hoopt dat er binnen een paar dagen weer treinen mogen rijden. De Sluiskiel tunnel wordt aangelegd onder het kanaal van Gent naar Terneuzen. Tot besluit het weer. De zon schijnt flink, afgewisseld met stapelwolken. Morgen eerst bewolking en wat regen. Smiddags bleek de zon weer door en het wordt dan 14 tot 17 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met aan zee de meeste zon. AWB Verkeersinformatie, Dennis mooi met problemen aan de grens, Dennis. Ja, bij Venlo inderdaad, op de A67 vanuit Eindhoven. Daar staan veel vrachtwagens te wachten totdat ze weer de grens over mogen. Want er geldt een rijverbod voor vrachtwagens in Duitsland op feestdagen. En dat is het vandaag. Daarom staat er voor de Duitse grens twee kilometer. Nog maar 34 seconden en dan hoort u Karin Alberts uit het Bunderbos in Elslo.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemiddag. Het aftellen voor de supporters is begonnen. Nog een klein uur en dan begint de bekerfinale. AZ tegen PSV. kunt u allemaal live volgen hier op Radio 1. In Zweden wordt aan de bel getrokken... vanwege giftige met dioxine vervuilde zalm. 1985 sloot forsken in Zweden alarm... om het gifte het in visken zoals we eten. En in dit uur ook de finish van de Giro d'Italia... Gisteren werd begonnen met een zoektocht in een natuurgebied in Limburg... het Bunderbos bij Elslo. Politie wil weten of Julian en Ruben daar zijn. Jongens zijn maandagavond voor het laatst gezien met hun vader... die dinsdag dood is gevonden. Karin Alberts is bij het, uh, vanochtend, uh, sinds vanochtend bij het uh, zoekgebied. Karin, um, ja, ze schieten langzaam maar zeker uh, op. En ondertussen komt ook het nieuws dat ze misschien... op de verkeerde plek aan het zoeken zijn. Nou, dan ga je een beetje snel, Bert. Uh, er is in elk geval uh, nieuws dat uh, de auto om tien over half twee s'nachts in Renen is gezien op de Provinciale Weg. Uh, althans, het kenteken van die auto, van die man, van die vader... is daar geregistreerd. En daar doet de politie nu ook onderzoek naar. Maar goed, dat wil natuurlijk niks zeggen. Ze blijven hier gewoon doorzoeken, want er zijn dus ook aanwijzingen. Want het is wel degelijk op basis van een tip... dat men besloten heeft om hier bij deze uh, bossen te gaan zoeken. En uh, terwijl ik met jou praat, zie ik een aantal politieagenten... aankomen lopen met uh, een hond bij zich. Een van die mannen heeft op de achterkant van zijn jas... hij draait zich om forensische opsporing staan. Uh, net even gevraagd of het feit dat er steeds meer politieagenten het bos uitkwamen betekent dat het einde van de zoektocht in zicht is. Maar nee, die werden of afgelost of gingen even een hapje eten. En nu zijn ze weer gewoon bezig met uh, de rest van het onderzoek. Ja, en we hebben het de hele tijd over een bos, maar dat betekent niet dat het alleen maar bosachtig uh, gebied is. Nee, het is ontzettend mooi landschap hier in Zuid-Limburg. Um, je hebt hier een samenloop van twee beken, de Slakbeek en de Hemelbeek. Uh, het is aan de voet van kasteel Elslo. Uh, nou, mooi gelegen, heel groen gelegen. En dus veel water, veel bos. Het is ook heuvelachtig. Het is een uh, dat dat uh, bundelbos is uh, over 144 hectares aangelegd, vijf en halve kilometer lang of uitgestrekt moet ik zeggen. Het is grillig en er zijn hoogteverschillen van zo'n 50, van 50, wat zeg ik, 80 meter zelfs. Dus het is, het is een heel afwisselend landschap wat je hier uh, ziet. Ja, en heb je er een beetje om het gebied heen kunnen lopen? Of houdt de politie echt iedereen tegen? Ja, de toegangswegen waar, uh, waar we nu staan. Althans, zijn twee weggetjes. Echt zo'n voetpad en één uh, weg voor, voor verkeer. Voor, uh, voor auto's en fietsen. Die worden beide afgesloten door de politie. Het is het begin van verschillende wandeltochten hier. Dus, uh, en en langs lopen is niet echt mogelijk. Omdat aan uh, de ene kant, een beetje grofweg gezegd, van dat bos loopt de A2. En aan de andere kant, waar ik vlakbij sta, is een dijk. En daarachter ligt het Juliana-kanaal. Daar heb ik overigens vanochtend ook nog een politieboot zien varen. En het bleek dat die ook met uh, speciale apparatuur aan het kijken waren in het water en op de bodem of daar wellicht iets te vinden was. Uh, maar goed, dus aan die kant is water. Dus nee, om het gebied heen lopen, dat, dat is niet mogelijk. Het wordt echt goed afgesloten door de ME'ers die hier uh, de wacht houden. De zoektocht gaat door en eigenlijk is er nog geen uh, nieuws te melden, want uh, de de politie is nog bezig. Dankjewel, Karin. Karin Alberts was dat. 200 ton zalm, waar te veel dioxide in zit... is op de Europese markt terechtgekomen. De zalm mocht eigenlijk alleen in Zweden en Finland verkocht worden. Een deel van die partij is in Nederland terechtgekomen... en waarschijnlijk al opgegeten. Daarover gaan we praten met toxicoloog Jacob de Boer... verbonden aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Laat ik eerst maar eens even die vraag stellen... wat gebeurt er eigenlijk met je als je teveel dioxine binnenkrijgt? Nou, in eerste instantie gebeurt er niet uh, veel. Je moet wel echt uh, flink wat uh, naar binnen krijgen om, uh, om effecten te zien. Hè. Die effecten zijn chronisch. En de normen die ook gesteld zijn, die zijn allemaal uh, gebaseerd op langdurige consumptie. Dus per week, uh, eigenlijk per jaar. Uh, dus een klein beetje meer op een bepaald moment uh, levert eigenlijk geen effect op. Maar nee. ze, kunnen, ze zijn natuurlijk heel giftig. Hè. Dioxines zijn ja. op één na giftigste stoffen die we kennen. Ja. Kan het lichaam dat überhaupt afbreken of als je eenmaal dioxine in je lijf heb, heb je dioxine in je lijf? Ja, dat is het, het vervelende. Het zijn uh, zogenaamde persistente stoffen. Dus ze worden in feite niet afgebroken. Dus het hoopt zich op. En we komen er in feite niet meer uh, vanaf. Nee, dus is het wel uh, uh, gevaarlijk en zaak dat je je aan de norm houdt. Ja, die normen zijn niet voor niks gesteld natuurlijk. Nee. En het, het gekke is dat ze dus voor Zweden en Finland een uitzondering hebben gemaakt. Nou, daar snap ik. Uh, u zegt dat het gekke is, ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Want hoe kan nee, het dat het in nee. Nederland wel veilig is? Of niet ja. veilig zal ik, zo ja. moet ik het zeggen. Ja. Ja. Ja. En dat die Zweden, uh, hebben die een ander lichaam? Ja, nee hoor, helemaal niet. Maar uh, er, is een, er is wel een ander consumptiepatroon. Uh, uiteindelijk zijn er in 2002, dat was eigenlijk het vervolg... op de Belgische dioxine-kippencrisis in 1999... zijn er vrij sterren, ster, strenge normen gesteld. Ja. Uh, maar in Zweden en in Finland wordt erg veel vis gegeten. En men heeft daar geredeneerd van... ja, maar dan missen ons, uh, onze mensen eigenlijk ook de, de opname... van hele goede vetzuren en dergelijke waar ze erg aan gewend zijn. Dus wij willen graag een zogenaamde derogatie, een, een uitzondering... Ja. En toen is er toegestaan dat in Zweden en Finland die uh, vis uh, wel mag worden gegeten... maar wel maar met is, een waarschuwing erop. Ja, Maar is dan de redenatie van het goede heft het kwaad op? Ja, maar dat, dat, dat is heel moeilijk hoor, om dat tegen elkaar af te wegen. Daar worstelen wij allemaal mee als toxicologen. Dus dat is, dat is nog niet zo eenvoudig. Uh, maar men is wel gewend aan een bepaald uh, voedingspatroon. En als je daar dus opzet van nou, je, je kunt deze vis wel eten... maar niet meer dan drie of vier keer per jaar... Ja, dan, dan zijn de mensen in ieder geval gewaarschuwd. Ja, oké. Okay. En een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Dat is een beetje ja. de redenatie dan van ja. Ja. Maar ja. in de rest van Europa, voor alle helderheid, geldt dat dus niet. De rest van Europa, nee, daar is het allemaal giftig dus. Dat klopt. En dat betekent natuurlijk niet als wij het hier ook een keer wat vaker eten, dat je dan meteen iets krijgt. Hè? Want anders zouden die Zweden en Vinnen wel gek zijn natuurlijk. Dus zo is het ook weer niet. Ja, want uh, dat meten we natuurlijk. Dat houden we ook in de gaten. En dat is ja. dus, u zei eigenlijk uh, begin van deze eeuw, is dat allemaal veranderd of aangescherpt, ja. die regels. Wat ja. weten we sindsdien dan? van de gezondheidstoestand van de Zweden en de Vinnen. Nou, dat wordt natuurlijk wel uh, gemonitord. Maar het is natuurlijk, uh, dat is het lastige hè, met dit soort stoffen. Kijk, ze zitten in vis, maar ze zitten ook in andere voedselproducten. Allemaal heel lage gehalte. Dus het is bijzonder lastig om te zien uh, wanneer er een effect optreedt. En of dat dan komt door de vis of door iets anders. En bovendien de effecten treden allemaal op. Na langdurige blootstelling en dan praat je over 20, 30 jaar. Ja, eigenlijk is het te, te korte tijd wat dat betreft. Ja, maar, maar hoe komt het ja. trouwens dat er zoveel dioxine in die vis uh, zit? Die vis komt uit de Oostzee. Yeah. De Oostzee is een zee die natuurlijk veel minder wordt doorgespoeld dan in de Noordzee. In feite is de belasting denk ik ongeveer hetzelfde. Uh, er is wel veel input ook vanuit Rusland geweest, dioxines en ook PCB's die er sterk aan verwant zijn en die ook meetellen in de norm. Uh, maar omdat die zee zo weinig wordt doorgespoeld, hopen die stoffen zich daar ook op. En uh, ook al komt er dan op een gegeven moment niets meer bij, uh, er gaat ook heel weinig uit. Dus daar hebben ze echt uh, jarenlang nog last van. En uh, komt dat van afval uh, over ons? Want dat kan ik me herinneren in, in ja. Nederland dat we daar wel eens uh, last ja. van hebben gehad. Uh, van de, de AVR onder andere. Uh, is dat ja. daar ook het geval? Ja, in, uh, met name in, in, in Oost-Europa dus zijn uh, ja, ook verbrandingsovens uh, toch allemaal niet up-to-date. In ieder geval niet up-to-date geweest. En uh, bij afvalverbranding komen dioxines vrij, dat is uh, bekend. In Nederland zijn overigens die, die afvalcentrales allemaal of opnieuw gebouwd. of enorm uh, verbeterd in de, in de jaren 80, 90. Ja. Dat heeft geleid tot een veel lagere uh, output van de ja, dioxines. Ja, want waar ik het over had, is inderdaad uh, de jaren 80 uh, ja, destijds. Klopt. klopt. Um, ja. Maar dan kan je er dus niet zo heel erg veel. Uh, Aandoen, als ik u zo uh, begrijp. Nee, dat is het grote probleem met dit soort stoffen. Hè. Daarom uh, waarschuwen wij altijd ook erg voor, voor het produceren van stoffen... waar chloor of broma aan zit. Omdat die vaak zo persistent zijn... dat je daar volgende generaties mee opzadelt. Ja. Nou, ik dank u in ieder geval voor, uh, voor uw toelichting. Er is niet zo heel veel in Nederland uh, terechtgekomen... in de Voedsel- en Warenautoriteit nee. is het nog aan het uitzoeken. Meneer De Boer, ik dank u wel. Graag gedaan. Heb ik bericht even tussendoor? We hadden het er namelijk net al over. David Moyes uh, is volgend seizoen inderdaad de opvolger van trainer Alex Ferguson... bij uh, Manchester United. De huidige trainer van Everton, die traint een contract voor zes jaar. Het staat nu echt te lezen op de site van Manchester United. Het zong al een tijdje rond, we hadden het er al helemaal over. Uh, maar nu kunnen we het dus eventjes formeel melden. We waren eigenlijk net tien minuten te vroeg. Anders hadden we nu kunnen zeggen van het is rond. Nou, dat is het voetbal in Engeland. Het voetbal in Nederland. Over drie kwartier is het hoogtepunt... Met Misschien het tweede hoogtepunt na de competitie. De bekerfinale wordt gespeeld tussen AZ en PSFV. Traditiegetrouw in Rotterdam. Volgens mij doen ze dat, Marcel. Dat heb jij vast uitgezocht uh, al ongeveer een kwart eeuw. Uh, ja, geloof het wel. Zoiets, ja. hè? Yeah. Ja, zoiets. Ja, ja. Ja, ja. Nee, dat is al een hele tijd. Echt een traditie inderdaad. Precies. En uh, de wedstrijd die, die, uh, die staat nu nog niet op het punt van beginnen. Dan nee, nog drie kwartier. ongeveer uh, daarvan verwijderd. Maar er is al wel een voetbalwedstrijd bezig op het plein. Maar dan met een bierblikje. <laughs> en met... Jongens, hoe gaat de voetbalwedstrijd? Ja, goed. Ja, wie staat de voor of je niet met punten? Nee, we doen niet met Vincent. Doe doen pannen knock Oké, okay, nou, jullie hebben allemaal PSV-shirtjes aan. Maar is iedereen ook voor PSV of zijn er ook Ajax-supporters? Ja, ja! Een Ajax-supporter in het midden. En ja, hij ook. En dus jij bent al kampioen? Ja, en hij ook. Ja, hè? <laughs> maar vinden jullie toch wel, vind je het dan toch wel leuk om naar PSV te gaan kijken? Ja, ik nou, Ik ga nou ook even PSV zijn omdat AZ heeft... Ze heeft ook al tegen AZ verloren. En, AZ is gewoon slecht. En je, hij mag wel mee met jullie, ook al zijn jullie PSV-fans. Ja. Nou, fijne wedstrijd. Bas Tichelen gaat dat, uh, die wedstrijd verslaan voor de NOS... langs de lijn vanaf 6 uur. Ik mag niet naar binnen, want ik heb niet de juiste pasjes omhangen. Um, jij bent net al even in het stadion geweest. Hoe is het daar nu? Nou, het wordt wel langzaam wat, uh, wat drukker, wat gezelliger. Wat je wel ziet, en dat is wel een trend van de laatste jaren... ook uh, gebeurt dat op EK's en WK's wel... Het feest zit hem eigenlijk vooral nog buiten het stadion. Je hoort het ook op de achtergrond, dat hebben we net ook al gehoord natuurlijk. Uh, daar zijn de fanzones en daar worden de mensen een beetje bezig gehouden. Allemaal bandjes spelen er ook, hè? Ja, het is hartstikke gezellig en dat doen ze slim, want anders lopen mensen een beetje doelloos rond het stadion of in de stad. Dus op deze manier weet je wel waar de supporters zijn en wat ze doen. Maar dat betekent dat het in het stadion pas nu een beetje mondjesmaat gezellig wordt. En daar zie je eigenlijk nog wel grote stukken van het stadion die leeg zijn. Er liggen allemaal vlaggetjes klaar. Dus duw moment dat de mensen binnenkomen, dan kunnen ze meteen aan de slag. Wat mij opvalt, en dat zagen we net ook weer, veel kinderen met ouders. Is dat een traditie eigenlijk bij zo'n bekerwedstrijd? Ja, dat is wel wat je vaak ziet. Dat uh, hoort ook wel een beetje erbij door de jaren heen. Dat er uh, vrij veel jeugd, ook uh, kampioenselftallen van uh, jeugdclubs uh, hier komen. En die worden uitgenodigd om bekerfinales bij te wonen. Ik vind dat wel goed ook, omdat het voetballen toch wel door de jaren heen naar mij smaak wat minder is uh, geworden, laten we zeggen, van het gezin... Hoewel dat bij sommige clubs de laatste jaar wel weer de goede kant op gaat. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat hier heel veel jeugd rondloopt En ook echt gezinnetjes, vader, moeder en twee kindjes lekker naar het voetballen gaan. Zo is het wel ooit bedoeld natuurlijk. Ik ben geen voetbalkenner zal ik maar heel eerlijk zeggen. Maar ik praat anderen na en anderen die zeggen dit is voor beide clubs een hele belangrijke wedstrijd. Want dit kan het seizoen goed maken voor die clubs. Ja, je hebt je goed laten voorlichten. Wel hè? Nou kijk, ze hebben allebei een verschrikkelijk seizoen achter de rug. PSV had eigenlijk kampioen moeten worden, maar we die werden het niet. Die hebben wel de Johan Cruijffschaal gewonnen en zijn tweede geworden. En kunnen dan, als ze dit winnen, nog wel redelijk tevreden terugkijken. AZ had gedacht vooraf dat ze misschien wel om Europees voetbal mee zouden doen. Nou, dat hebben ze dan nu ook wel op een andere manier. Maar die zijn bij wijze van spreken aan degradatie ontsnapt. Uh, dus voor beide geldt wel, als ze dit winnen. dan hebben ze nog iets om te laten zien, kijk, uh, we hebben wat. Maar, zeker in het geval van PSV, al zo lang geen kampioen. Als die na afloop deze beker winnen en gaan zeggen dat het allemaal hartstikke geslaagd is... dan zou ik het niet te serieus nemen. Maar voor die clubs is allebei een hele belangrijke wedstrijd. Geldt dat ook voor jou? Is het voor jou ook een speciale wedstrijd? Ja, ik vind finales, daar doe je het voor. Uh, dat geldt voor bekerfinales, dat geldt voor de cruciale duels in de competitie. Dat geldt voor Europese Champions League finales. Uh, daar doe je het allemaal voor. Daar hangt ook een sfeer, en ik bedoel, dat heb je de hele middag gemerkt... die zo anders is en zoveel mooier en leuker dan bij een gemiddelde Ajax-Feyenoord... of bij een gemiddelde Twente-Utrecht, hoe leuk dat ook is. Finales, dat is het veel plezier en wij gaan vanaf zes uur naar je luisteren. Dank je wel. Ik zou nog eventjes met hem gaan voetballen. Want uh, je kan hem ook vast en zeker wel een panna geven, toch? Nee, nou, Marcel is alweer oh, al in gesprek uh, met hem. Goed, we gaan wij eens kijken hoe het op de weg is. Dennis, mooi bij de ANWB. Dennis, al die vrachtwagens staan dus uh, voor de grens. Dat is de oorzaak van die files. Ja, inderdaad, uh, de grens bij Venlo. Maar waarom, uh, doen ze, waarom doen ze dat dan? Um, er geldt altijd een rijverbod voor uh, vrachtwagens uh, op feestdagen in Duitsland. En uh, ja, dat is het vandaag. En dan gaan dus, ze langs de kant van de weg staan? Ja, ze staan nu allemaal te wachten. En dat, ja, sommigen staan blijkbaar een beetje onhandig dat het ook voor het oververkeer uh, vertraging oplevert. Ze staan allemaal te wachten tot het uh, middernacht is. En dan starten ze allemaal weer de motoren en dan gaan ze Duitsland in. Ja. Nou, daarom dus twee kilometer viel op de A67 van Eindhoven naar Venlo voor de grensovergang. Dankjewel, Dennis. De verkeersinformatie. U moet een beetje geduld hebben. Het centrum van Damascus hebben mensen vooralsnog het minste last van de burgeroorlog in Syrië. Maar door de schaarste aan producten en de grote hoeveelheid mensen die het centrum een veilig heen komen zoeken, zijn de prijzen enorm gestegen. Merk je bijvoorbeeld bij de staatsbakkerijen waar gesubsidieerd brood wordt verkocht? Moet me nog het leven aan uh, een attractie in de Efteling, denken of aan een uh, drukpers voor kranten. Want overal zijn loopbanden boven en onder en uh, in het begin zijn het uh, ronde stukjes deeg die vervolgens geplet worden en, en daar komt natuurlijk de hitte vandaan hier uh, afgebakken worden tot de grote ronde broden. Ja, als ze uit de oven komen, een beetje bol staan. Ja er bouwen en uh, het hoofd van de bakkerij zegt: We werken nu 24 uur per dag. En uh, over heel Damascus, de buitenwijken, maar over heel Syrië vind je van dit soort uh, staatsbakkerijen. Waarbij natuurlijk opgemerkt moet worden dat die staatsbakkerijen op andere plaatsen uh, gebombardeerd worden inmiddels. In uh, Aleppo bijvoorbeeld. Nou ja, deze in elk geval is nog uh, operationeel. Dus de laatste tijd staan er steeds langere rijen. Het grap van die oven is dat ze ongeveer ontploffen. Zodra die dunne plakken met degen daar binnenin komen... gaan ze meteen recht overeind staan. En als ze dan tien seconden later uit de oven komen rollen... dan zijn ze klaar, afgebakken. Vijf en een half tot 6000 broden per uur. Ruim 140.000 broden per dag. Buiten, bij een gat in de muur, daar komen de broden naar buiten. En daar beklaagt een vrouw zich erover dat de wachttijden heel erg lang zijn... Toch zie ik dat mensen uh, vrijwel meteen als ze bij dat gat komen broden krijgen en weer weglopen. Dat zijn de handelaren, legt een man uit. Die uh, verkopen het brood voor een veelvoud van de prijs. Soms zelfs hier beneden aan de trap op de straat, daar verderop zie je ze zitten. En doordat ze een deel van de winst die ze daarop maken weer afstaan aan de mensen achter het gat in de muur... daardoor kunnen ze voordringen in de rij... Want zelfs al ziet het er normaal uit, niets in Syrië is eigenlijk meer normaal. Zelfs niet hier in Damascus. Een winkelstraat in het centrum. Druk is het, mensen die winkelen. Let niet op de knallen, de doffe dreunen uit de buitenwijken van Damaskus. En de rookpluimen die je af en toe boven de gevels ziet uitkomen. Daar zijn de mensen, zeggen ze, al wel aan gewend. Hier maakt men zich veel meer zorgen over de al maar stijgende prijzen. En inderdaad het syrisch geld wat ik nog uit november vorig jaar over had is inmiddels de helft waard. كثير كثير ما عم نقدر يعني عم نضطر نتجه لمكان امني واسعار اقل حتى بنقدر نتكيف مع الوضع بس ما عم نقدر بكل الوضع ما De prijzen zijn ontzettend gestegen zegt een vrouw. Voor iets waar ik vroeger maar 50 pond voor betaalde, betaal ik nu 200 pond. Dat geldt voor het eten, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de huur. We zijn vanuit de buitenwijken naar het centrum gekomen, omdat het hier veiliger is. Maar dan betalen we dus ook die hogere huur. Alle luxe is er wel vanaf gegaan. We gaan niet meer naar het restaurant we kopen Echt alleen wat we nodig hebben om dagelijks te overleven. We hebben niet er in het aan. De problemen in het centrum van Damaskus. Misschien nog wel de meest normale plek in Syrië. Luxe problemen natuurlijk vergeleken bij de plekken waar gevochten wordt. Niet deze wel heel ver hier vandaan. En dat was een verslag van onze correspondent Sander van Horen... vanuit de Syrische hoofdstad Damascus. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7... het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. waren wij. Natuurlijk ging het om de muziek. Any place, any time, anywhere. Nena en Kim Wild. De Giro is net gefinished. Joris is hier. Joris van den Berg. Joris, massasprint. Ja, kon niet anders vandaag. Ze hebben er een tijdje op zitten wachten, de sprinters. Het was drie dagen een finale in de Giro... met geaccidenteerd terrein en klimwerk. En vandaag konden ze eindelijk een gang gaan. En dat deden ze... Als gekken weer. Er werd weer geknokt, ja. ge, ge, gefulmineerd. Er werd ruzie gemaakt en er werd gewonnen door Mark Cavendish natuurlijk. Want <laughs> hij is en blijft de beste sprinter ter wereld. Hij was tot nu toe wat ontevreden over zijn nieuwe ploeg. Die ploeg van Lefebvre. Hoe die hem afzet in de sprint. En dan met name het werk van Steegmans. Maar zojuist hebben ze elkaar omhelst. Van Steegmans, de Belg, deed het perfect. En Cavendish maakte het af, zoals hij dat al heel vaak gedaan heeft in zijn carrière. Ja, niks aan de hand is voor Cavendish. Maar er werd gefulmineerd en er werd... Uh... Uh, laten we het zachtjes zeggen, gevloekt op elkaar. Wie tegen wie? Er werd gevloekt tussen Hunter, dat is een Zuid-Afrikaan... en Gavazzi, dat is een Italiaan... die hebben ongetwijfeld tegen elkaar aangehangen onderweg. Die Fransman was er ook bij, Buhani... dat is een nieuw fenomeen aan het worden. Dat is ook een jongen die graag vol erin kletsen... en alle risico's neemt. En dat is echt mooi in de Giro om die sprints te zien. Ik, je hoeft geen medelijden met ze te hebben. Ze weten allemaal waarmee ze bezig zijn. Het zijn jongens die het gevaar opzoeken, het randje... en die strijden om elke centimeter... omdat je op die manier net wel of net niet kunt winnen. En dat hoort erbij. Ja, en vandaag ook een grote volpartij. In de etappe op 32 ja. kilometer van de ja, finish. Ja, niet bij de, spin, bij de sprint eerder. Zeker niet. Het was een heel onbenullig moment. Ze reden nog een rondje door die stad en in één keer valt er een, een aantal renners en daardoor staat Ruim twee derde van het peloton stil. 60 man kunnen verder. Die sprintersploegen gaan dan rijden. Maar wat zij wel of niet weten is dat onder meer de grote Bradley Wiggins op achterstand rijdt. En toen kwam er een aardig kat-en-muisspel. Maar de ploeg van Wiggins Sky heeft dat gat dichtgereden. En op die manier is er vandaag eigenlijk niets veranderd in het algemeen klassement. De situatie blijft hetzelfde. De Nederlanders blijven er ook uh, redelijk uh, voor staan. Ook geen nieuwe leider in het klassement. Nee, Nietzsche, Paulini houdt de roze trui en de Giro gaat rustig verder. Met een heel aardig weekend, met een bergetappe en een tijdrit. Ja, wat, wat gaan we morgen krijgen? Is morgen al die bergetap? Dat is in het weekend allemaal. allemaal morgen, weekend. morgen wordt het klimmen en in het weekend de grote tijdrit van 53 kilometer. En dan moeten ze echt gaan laten zien wat ze in huis hebben. De dan moeten de, de billen bloot en dan worden de verschillen gemaakt. Volledig. Joris, dat gaan we dan uh, van jou horen. Dankjewel. Graag gedaan.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 De aanleg van de sluiskiel in Zeeland ligt voorlopig stil. Oorzaak is het ongeluk met een gifttrein in België. Doordat het spoor gestremd is, kunnen er onvoldoende bouwmaterialen worden aangeleverd. De bouwer hoopt dat er binnen een paar dagen weer treinen mogen rijden. De sluis wordt aangelegd onder het kanaal van Gent naar Terneuzen. Bij het Friese dorp Tjerk Gaast is een sloep gezonken... na een aanvaring met een binnenvaartschip. De veertien opvarenden zijn gered, drie van hen zijn gewond. Hun toestand is onbekend. De sloep had waarschijnlijk motorpech toen hij werd aangevaren. In de Verenigde Staten is de man voorgeleid die in Cleveland jarenlang drie vrouwen in zijn huis vasthield. Hij is officieel aangeklaagd voor ontvoering en verkrachting. De rechter stelde de borgsom vast op 8 miljoen dollar. Alleen als hij dat betaalt, dan kan hij voorlopig vrijkomen. 52-jarige buschauffeur Ariel Castro luisterde zwijgend naar de aanklacht.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 Vogels zaten in volières bij de woning. Het gaat onder meer om vinken, putters en Europese kanaries. De politie heeft de dieren in beslag genomen. En in verschillende Spaanse steden ligt het openbaar onderwijs plat. Docenten, studenten en ouders protesteren tegen de hervormingen en bezuinigingen in het onderwijs. De minister van Onderwijs werkt aan een nieuwe wet... en zegt hervormingen door te willen voeren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Tegenstanders zien de wet als een verkapte bezuiniging. Het is niet goed, het is niet slecht, het weer met Gerrit Hiemstra. Ja, het is droog, er is veel zon, het is wel frisjes met 12 tot 18 graden... bij een matige tot krachtige wind, windkracht 3 tot 6. En vanavond en vannacht neemt de bewolking vanuit het westen toe... en na middernacht gaat het in het westen van het land een beetje regenen. De wind waait uit zuid tot zuidwesten is zwak tot matig. In de loop van de nacht wakkert hij aan zee aan naar vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 tot 6. En het koelt vannacht af naar een graad of 9. Morgenochtend is het in het oosten bewolkt, valt er wat regen. In het westen zijn er opklaringen, maar in het binnenland ontstaat een enkele bui. Morgenmiddag schijnt de zon geregeld, is het grotendeels droog. Tegen het eind van de middag in het noorden en oosten opnieuw een bui. Het wordt 12 tot 15 graden. Verder staat er een stevige wind, matig boven land aan zee en op het IJsselmeer. Windkracht 5 à 6. In het weekend is het wisselvallig, af en toe valt het regen... maar er zijn ook zonnige momenten. Het is duidelijk aan de koele kant... met maximumtemperaturen van 12 tot 15 graden. De normale temperatuur is nu zo'n 16 à 17 graden. We gaan ons opmaken voor een kort half uur met het nieuws... want om 6 uur precies... dan is de aftrap tussen AZ en PSV de bekerfinale. Geachte heer Jaling van Leenstra vastgoed...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 Dao het Radio 1 Journaal. Er is beweging in Limburg bij het Bunderbos, waar gezocht wordt naar de broers Ruben en Julian. Onze verslaggever Karin Albers is er al de hele dag. Karin, wat gebeurt er nu? Nou, een minuut of tien geleden uh, kwamen, ging het lint hier opzij. Uh, het lint wat bewaakt wordt de hele dag al door uh, politieagenten... om te voorkomen dat er mensen in dat gebied ingaan. En dat ging opzij en toen kwamen er vervolgens twee vrachtwagens... twee militaire vrachtwagens en twee jeeps naar buiten. Nou, een blik in die vrachtwagens leerde wel dat er uh, veel mensen in zaten. Uh, in totaal hebben hier vandaag dertig militairen van de landmacht gezocht... onder leiding van acht combat trackers. Nu heb ik ze niet geteld, maar het zou, uh, volgens mij zijn ze... Al allemaal aan boord geweest. En daarachter reed een personenauto met daarin een militair. Die deed het raampje naar beneden en zei tegen de politieagent... fijne avond verder. Dus nou ja, mijn conclusie is... het lijkt erop dat het leger hier in elk geval klaar is. Ja, dat betekent niet dat ze afgelost worden... waar eh, eerder in deze uitzending nog sprake van was... Nou, dat ging toen over de politieagenten die hier uh, uh, al gegeten hebben voor een deel en voor een deel afgelost werden. Maar dit ging echt over de, wat ik net vertel, over de militairen. En dat zijn die, uh, die mensen die uh, de hele dag gezocht hebben. En politieagenten hebben daar ook aan meegedaan. En terwijl ik uh, nu met je praat, ja. zie ik dat de politieagenten de twee hekken opzij zetten. En dat het gebied weer opengesteld wordt. Ik zie nog wel politieagenten langs het water lopen, maar die hebben er uh, niet echt te pas in. Die lopen op hun gemak deze kant op. Uh, het... Het ziet eruit als um, dat het klaar is hier. Ja. Kan jij ook maar dat die... kun jij misschien wel bevestigd krijgen, Bert. Nou, ik heb nog niemand van, want we proberen natuurlijk uit alle macht de politie uh, te bellen. Uh, kan jij uh, in de tussentijd even kijken of je ook die kant op kan, uh, kan lopen? Of je echt daadwerkelijk het gebied in kan? Nou ja, dat zal op zich wel lukken, maar dat heeft volgens mij niet zo gek veel zin. Want het is vrij uitgestrekt. En uh, uh, nou, ik zie ongeveer een, een, uh, 500 meter uh, de weilanden in. Ik wil best met jou een eind uh, de weilanden nou ja, inlopen. Of gewoon zeggen, om zeker te weten zin, maar dat ik we weet inderdaad niet of heel gebied veel gebied in hoor. Oké, okay, nou weet je wat, dan, dan praten we wij in de tussentijd... In, ja. Je kan het gebied in, dat krijg je daar bevestigd. Nou, dan vraag ik dat ook eventjes ja. aan Bernard Jens van de politie. Um, ja, de, de militairen zijn weg, de hekken zijn open, horen we net. Dat betekent ook daadwerkelijk dat de zoek... Tocht, meneer Jens, daar gestopt is? Ja, we zijn uh, daar inmiddels uh, zo goed als klaar met het uh, doorzoeken van het terrein. En verschillende eenheden die ons geholpen hebben... die zijn uh, inderdaad uh, op de terugweg alweer. Ja, Wat betekent het, dat het open is? Nou, dat betekent dat wij de jongens niet hebben aangetroffen in het gebied. Nee, dus dat de zoektocht daar beëindigd is. Wat is nu het volgende stap die u kunt gaan doen, of die u gaat doen? Nou ja, wij zijn nog steeds bezig om uh, allerlei informatie te verzamelen... en gelukkig komen er ook nog steeds... Tips binnen. Uh, vanmiddag dan ook weer dat we erachter gekomen zijn. dat de auto. Uh, s'nachts om tien over half twee. Uh, nog gezien is in Renen. Ook daar zijn we heel druk mee doende. Om toch een beeld te krijgen. Waar is die auto nu exact geweest? En wie hebben er in die auto gezeten op dat moment? Ja, gisteren legde u uit hier uh, in, op deze zender. dat uh, bij de vorige filmmateriaal. wat u uh, had uh, machtigd. dat u dat op een of andere manier kon vergroten. waardoor u kon zien dat die jongens nog in de auto zaten. Bent u daar ook mee bezig met Renen? Heeft u ook dergelijk materiaal? Nee, want de auto. Uh, uh... Is gescand door zo'n uh, automatisch apparaat. wat kenteken scant. Dat is van een particuliere organisatie. Um, die uh, meet zeg maar, het aantal voertuigen. die uh, daar langs kwamen rijden. Dus niet van de politie. Die meneer die uh, heeft het kenteken in zijn machine gestopt. Daaruit kwam uh, de auto van uh, de vader. Uh, maar daar is niet het beeld te zien. van de inhoud van de auto. Nee, precies. Snap ik. Um, en wat nu verder? Want um, deze zoektocht is, uh, is voorbij. Nu gaat u weer rechercheren. Ja, daar waren we al mee bezig, hoor, nog steeds. Ja, wij hopen natuurlijk nog steeds dat, nou, wellicht weer met deze nieuwe informatie weer een stapje verder komen. We proberen natuurlijk een tijdlijn in beeld te krijgen waar hij op welk moment is geweest. En uh, ja, we kunnen alle hulp nog gebruiken van het publiek, wat dat betreft. Ja, u mag gewoon... Welk nummer moet je bellen dan, trouwens? 086070, als je een tip hebt. 086070. Het nieuws van dit moment is dus dat de zoekactie in Limburg voorbij is en dat er niemand is gevonden. Meneer Jens, ik dank u wel voor uw toelichting. Ja, nou het is acht minuten over half zes. De jeugdwerkloosheid in Griekenland die is gestegen tot recordhoogte. Momenteel zit ruim 64% van de jongeren thuis. Dat is twee op de drie. Griekenland kennen Kees Klok op Skiros. Dat is in Griekenland. Goedemiddag. Want het is nog middag. Ik wil een goede zeggen. Laatste cijfers gaan over de maand februari. Maar ja, we kunnen eigenlijk ja. wel constateren dat het een, een, een stijgende lijn nog steeds is. Ja, op het ogenblik nog steeds wel. Er zit altijd een drie maanden een drie maandse periode voordat die cijfers gepubliceerd worden. <coughs> dus dit is van uh, februari, maar ja, het ligt in de lijn de verwachtingen dat het dan allemaal nog steeds erger wordt. We zitten nu al op een, uh, op een recordhoogte. Ja, wat... Hè? Niet, niet alleen wat de jeugdwerkloosheid betreft, maar ook met uh, uh, zo'n beetje rond de 27 procent ook de volwassenen. Uh, Werkloosheid. En ja, als je om je heen kijkt, je hoort nog steeds allemaal berichten van bedrijven die sluiten, van, van, van, van hè, met name kleine bedrijven, mensen die werkloos worden, die hè, kleine ondernemers die het opgeven. Hè. Dus. Het ligt wel in de verwachting dat dat nog even zo doorgaat. Ja, maar het is gigantisch. Hè? Alleen al 64% van de jongeren. Tegen de 30%, wat u zegt, van nee. de gewone uh, bevolking. Wat betekent dat voor de economie? Is er nog iemand uh, die werkt? Is er nog een bedrijf dat onderneemt? Nou ja, dat is natuurlijk, dat, dat is natuurlijk wel uh, nog wel waar, gelukkig. <laughs> Ik bedoel, het, is, het, het is een rampzalige toestand. Hè. Er zijn meer dan 1 miljoen werklozen. Maar ja, er zijn nog altijd wel 3 miljoen, 3,5 miljoen mensen die, die, die wel werk hebben. Maar ja, wat het natuurlijk voor gevolg is, dat werklozen krijgen, althans de eerste, de eerste paar maanden van een werkeloosheid krijgen, een uitkering al is die maar klein. Die moet de regering opbrengen. De belastinginkomsten zijn natuurlijk een stuk minder. Ja. Dus dat betekent dat die, die neerwaartse spiraal in Griekenland. dat die gewoon voorlopig nog een tijdje doorgaat als het zo blijft. Ja, nou ja dat wel juist toevallig deze week wat optimistischere berichten naar de Kamer van ook het IMF. dat ja. gaat ja. Nou in beter. Ja, de minister van Financiën heeft gezegd dat hij verwacht, of hoopt. en verwacht dat Griekenland volgens in 2014 weer terug kan uh, gaan lenen bij de financiële markten. Ja. Dat moeten we natuurlijk dus even afwachten. Ja. Ik, zie het, ik ben geen econoom, maar ik zie het al mij heen nog niet gebeuren. Er He? dus komt er wel ook niet een beetje, allerlei, in, ja, een, een, beetje ja. een soort van opleving, want de zomer komt eraan. Daar komen er weliswaar minder, maar er komen toch toeristen weer naar uh, Griekenland toe. Nou ja, daar is natuurlijk wel de hoop op gevestigd. Dat, uh, het afgelopen toeristische seizoen is ook erg meegevallen. Daar was men nogal pessimistisch over. Het binnenlands toerisme ligt echt op zijn rug. Maar het buitenlands toerisme was toch nog heel, toch, toch behoorlijk vorig jaar. En de hoop is natuurlijk dat dat voor dit jaar ook gebeurt. De zomer is erg vroeg begonnen in Griekenland. Vandaag is toevallig een mindere dag, maar we hebben hier toch over temperaturen van 30 graden gehad. Dat is <laughs> he, dus heerlijk om op het strand te liggen. Uh, maar het hangt een beetje af ook van het beeld uh, wat men in, in de toeristen van Griekenland hebben. He, je hoort wel eens over ja, die, die uh, Gouden Dagenraad en, en allerlei narigheid. Dat is die politieke uh, je beweging. Je hoort he, ook he, over sociale, sociale onrust. Yeah. Maar... Ja, in de meeste toeristenorde merk je daar eigenlijk heel erg weinig van. Ik merk daar hier, ja, het is natuurlijk nog vroeg in het seizoen natuurlijk... maar ik merk daar hier op Skiros zeg, uh, absoluut niets van. Het nee. is hier echt heerlijk verblijven. <laughs> nou, maar, uh, ik denk dat het Grieks Bureau voor Toerisme trots zal zijn op u met uh, deze uitspraken. Maar uh, dat, ja. dat, is het, uh, dat is het toerisme. Maar, maar, maar verder, uh, uh, is er überhaupt enig werk in de bouw? Uh, gewoon kleine ondernemingjes. Wil dat nou, wel lopen? Is er is er is er heel weinig werk? <coughs> je hebt wel wat werk, maar, maar dat, dat ligt echt ook op z'n rug. Ik bedoel, huizen worden niet meer verkocht, huizen worden niet meer en bouwopdrachten worden niet meer verstrekt. Wat je wel ziet is dat eh, ondernemende Grieken wel proberen eh, allerlei niches in de markt te vinden. Hè, met name eh, wil men, men allerlei. ...landbouwactiviteiten weer gaan ontwikkelen. Je hebt een, soms heeft dat veel succes. En er is uh, onlangs een artikel, ik dacht in het Griekenland magazine... ...over een, een, mensen die dan zo'n slakkenkwekerij begonnen zijn. Oh ja. op, op Gios meen ik. En dat is een enorm succes aan het worden. En dus er zijn wel wat initiatieven, maar dat is natuurlijk toch allemaal ja, relatief kleinschalig. En wat je natuurlijk ook ziet is dat veel Grieken gaan... Uh, met name jonge Grieken, die gaan emigreren, die, die gaan het land uit. Ja. Het is, opvallend is als je met deze laatste statistieken... dat is bijvoorbeeld het aantal mensen wat een uitkering heeft aangevraagd werkelozen... dat dat minder is dan het officiële aantal wat werkeloos geworden is. Dus dat, daaruit zou je kunnen afleiden dat een deel van die mensen... dus in het buitenland werk ge, uh, gevonden heeft of aan het zoeken is. Ja, nee, goed, Dat is het andere verhaal, he. dat ze heel veel in Duitsland... maar ook in Nederland proberen ergens ja. een baan uh, te krijgen. Meneer Klok. Ja? Ik dank u wel voor uw toelichting op dat nieuws dus... dat ruim 64 van de Griekse jongeren op dit moment thuis zit. Prima. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Forse btw-verhoging en de uitverkoop van staatsbedrijven. Dat is de kern van het bezuinigingspakket dat een ander land in Zuid-Europa wil gaan doorvoeren. Slovenië. Met die maatregelen hoopt het land geen beroep te hoeven doen op steun uit het EU-noodfonds. praten we over met onze correspondent Joost van Egmond. Joost, want Slovenië kon niet anders. Nee, je hoorde net, uh, Griekenland is het afschrikwekkende voorbeeld... en dat moet ten koste van alles vermeden worden. En uh, daarom komt premier Bratusek met zo'n heel zwaar pakket. Het is zwaarder dan verwacht, maar het land moet iets doen... om het begrotingskort terug te dringen, want dat dreigt volstrekt uit de hand te lopen. Nu zegt de premier, met deze maatregelen kunnen we een soeverein land blijven... en dat is natuurlijk ook met een knipoog naar landen als Griekenland... die door de inmenging van de Europese Unie bij die noodleningen... eigenlijk hun economie niet meer in de handen hebben. Nou, als je dat wil voorkomen, zegt ze... Dan... Zijn dergelijke maatregelen nodig, hoe pijnlijk ook? Ja, en maar elke politicus in Europa worstelt met de vraag bezuinigen, maar toch ook een beetje groeien. Um, lukt dat een beetje hier? Dat zit er nu op de korte termijn niet erg in. Het is voor haar zelfs nog sterker. Zij is eigenlijk een premier geworden met die belofte. Wij gaan niet meer zo met de bottenbel bezuinigen zoals mijn voorganger deed. Ik ga ons uit deze recessie groeien. Nou, dat maakt ze nu met dit noodpakket nog niet helemaal waar. Op de lange termijn zou dat kunnen. De verkoop van staatsbedrijven bijvoorbeeld, zeggen heel veel economen. Dat is iets dat juist heel erg positief werkt voor deze economie. De staat krijgt wat geld in het laadje om um, zijn begrotingstekort te verkleinen. En die bedrijven die kunnen gaan bloeien. Dus dat is misschien een puntje waar groei zit. Maar verder zijn het op de korte termijn allemaal heel harde maatregelen. Vooral die btw-verhoging die slaat in als een bom. Net op het moment dat consumenten juist, juist iets rooskleuriger begonnen te worden... en begonnen te denken aan besteden, ja. gaan alle prijzen 2% omhoog. En dat zal de bevolking niet leuk vinden. Nee. Nee, en dat, uh, dat is dan nog niet het hele verhaal. Uh, de ambtenaren, daar moet 200, 300 miljoen op bezuinigd worden. En uh, ja, je ziet de bonden al staan. Die demonstreerden al voordat deze plannen bekend werden. Ik denk niet dat ze nu veel reden hebben om uh, nieuwe protesten af te lasten. Ja. En dan is de vraag natuurlijk ook altijd van... En, en, uh, wordt er genoeg uh, bezuinigd? of worden de doelen überhaupt gehaald? Dit is nog niet het complete pakket zoals oh, dat al beloofd... Er... Nou, er zijn nog een paar open eindjes. Twee, driehonderd miljoen bezuinigen op het ambtenaarapparaat klinkt leuk... maar er is bijvoorbeeld nog geen overeenstemming over. Ook zo'n BTW-verhoging, als mensen minder gaan spenderen... dan levert die minder op. Dus in die zin is het onduidelijk. De minister van Financiën zegt nu... dit moet een miljard binnen kunnen gaan halen... Lukt dat niet, dan zal er naar andere maatregelen worden moeten worden gekeken. Zelfs bijvoorbeeld een crisistaxe. Die zit hier nu nog niet in. Maar die wordt wel nadrukkelijk opengehouden. Die kan van stal komen, mocht dat nodig zijn. Joost, dankjewel. Joost van Egmond was dat. Het NOS Radio Journal journaal Media overzicht. Hij komt binnen gerend, werkelijk. Ewout de Jong. Nou, Waar was je nou, jongen? Niet te hard nou, om de <laughs> hoek. Hè. Niet te hard rennen, want anders ga ik en Dan krijg je dat weer. Aanklagers in Italië hebben Silvio Berlusconi alweer op de korrel voor een nieuw proces. Dat staat op de website van NRC Handelsblad. Gisteren werd de oud-premier en miljardair nog veroordeeld tot vier jaar zelf vanwege belastingontduiking. Die straf ontloopt hij waarschijnlijk, is de verwachting. Maar nu wordt hij ook beschuldigd van het omkopen van een senator. Berlusconi zou 3 miljoen euro hebben gegeven aan Sergio de Gregorio om over te lopen naar zijn partij. 2006 werkte Berlusconi, dus wekte dus Berlusconi de senator los bij dienstpartij. Italië van de waarde. Volgens de NRC een ironisch kleine anti-corruptiepartij. Door het overlopen van die Gregorio... viel de toenmalige regering van Romana Prodi. Die steunde op een kleine meerderheid. Hemelvaart is trending topic op Twitter. Ja, je verzint het niet. Veel tweeps merken op dat het fijn is om een vrije dag te hebben. Zeker met het weer. Maar dat veel mensen geen idee hebben waar Hemelvaartsdag over gaat. Een aantal Twitteraars laten overigens weten dat sommige mensen wel moeten werken. Ja, zoals wij het hebben. Enige controverse is er ook op het sociale medium. Hoe kan het ook anders? De een prijst Jezus Christus voor het feit dat hij voor onze zonde is gestorven. En vervolgens naar de hemel is gegaan. En de ander merkt op dat we een vrije dag hebben voor iets dat 100% zeker niet is gebeurd. Onze taal geeft op Twitter nog een taaltip. Hemelvaart is met een hoofdletter, letter, want alle feestdagen worden met een hoofdletter geschreven. Hemelvaart weekend is, behalve aan het begin van de zin natuurlijk, met een kleine letter. En nee, hemelvaart heeft niets te maken met ruimtevaart. Met het land gaat het slecht, dat zeggen sommigen, maar niet met de beurs. De AIX bereikt de hoogste stand van 2013, schrijft wel in gelichte Kringen.nl. Vanmiddag werd de hoogste stand van de index sinds 2011 bereikt. De omzet op de beurs was laag, aangezien het ook voor veel marktpartijen... Helemaal vadsdag is. Wellicht dat de hoge stand van de AX daarom ook geen groot nieuws is. Tijd voor een update van de belevenissen van de expeditie die nu gaande is op Antarctica. The coldest journey. Onder andere de BBC heeft aandacht voor de niet onomstreden expeditie. Een team van doorgewinterde haha, expeditieleden probeert tijdens de Poolwinter de Zuidpool over te steken. Het klinkt idioot. En dat is ook hoeveel mensen er tegenaan kijken. is goed om je eigen grappelen lachen. Oh, sorry, Expeditie ja. wordt zoals verwacht geplaatst door slecht weer en gevaarlijke omstandigheden, zoals diepe spleten in het ijs. Met behulp van grote buldozers komen ze langzaam vooruit. Na zeven weken op de Zuidpool lopen ze al flink achter op schema. Maar ze houden de moed erin, zegt een van de expeditieleden. Hij schedule. Um, none of us ever thought we'd have, you know, we'd have to do this, this amount of winching through the area, through this bad area. But it's just one of those things. It is what it is, and we'll just do our best and try and get through as quick as we can now. Nou, heeft het zwaar daar en hij klinkt zo gedempt vanwege het masker voor zijn gezicht. Want zo koud is het daar. Dat andere dingen. De Chinese autoriteiten onderzoeken geruchten... dat de beroemde regisseur Zhang Yimou zeven kinderen heeft... Onder meer The Guardian schrijft erover. Zhang werd wereldberoemd als regisseur van de openingsceremonie... van de Olympische Spelen in Peking. Zeven kinderen zou een zware overtreding zijn... van de strikte gezinspolitiek van China. Hij zou kunnen rekenen op een boete van 160 miljoen yuan... omgerekend bijna 20 miljoen euro. Dure kinderen. Ja, ik weet niet of ze hof, zoveel verdienen bij de sport... maar zo dadelijk. De KNVB-bekerfinale op deze zender Bas en die Houtkamp.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 Dit is Radio 1. Zo dadelijk, we vervroegen namelijk het nieuws eventjes. Zo dadelijk, langs de lijn, want om zes uur precies de bekerfinale tussen AZ en PSV. De presentatie van langs de lijn is in handen van Twan van Peperstraten. Maar eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Agenten en militairen zijn in het Limburgse Bunderbos gestopt... met zoeken naar de twee vermiste broertjes van 7 en 9 uit Zeist. Er zijn geen sporen gevonden, zei politiewoordvoerder Bernard Jens... juist in het NOS Radio 1 Journaal.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 minister van Onderwijs werkt aan een nieuwe wet en zegt hervormingen door te willen voeren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Tegenstanders zien de wet als een verkapte bezuiniging. De vakbonden zeggen dat 70 procent van het onderwijspersoneel meedoet aan de staking. Morgen wordt de nieuwe wet besproken in het Spaanse parlement. Bij het Friese dorp Tjerk is een aanvaring geweest tussen een sloep met Duitse toeristen en een binnenvaartschip. Drie mensen raakten gewond, de politie over het ongeluk. Rond een uur of half twee uh, was hier een groep Duitse mensen op een sloep. Die, uh, die sloep heeft op een gegeven moment pech gekregen. Althans, in ieder geval is de motor afgeslagen. Waardoor die sloep was op het Prinses-Magriet-kanaal kwam te liggen, onbestuurbaar. Er kwam een groot vrachtschip aan en dat heeft de sloep niet kunnen ontwijken. De sloep zonk. De 14 Duitsers zijn door andere recreanten uit het water gehaald.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 Maandag werden drie vrouwen en een kind gered... uit het huis van Castro in Cleveland. Vrouwen hebben tegen de politie gezegd... dat ze in de tijd dat ze gevangen zaten... maar twee keer kort naar buiten mochten. Ze zouden in aparte kamers zijn vastgehouden. De Russische autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar het treinongeluk bij de zuidelijke stad Rostov. goederentrein die stoffen als diesel, olie, benzine en propaan vervoerde, ontplofte vannacht toen die een station binnenreed. 27 mensen raakten gewond, bijna 3000 mensen zijn geëvacueerd. De Russische autoriteiten willen weten of er veiligheidsvoorschriften zijn overtreden. De Amerikanen kunnen negen militaire bases in Afghanistan houden na hun vertrek volgend jaar uit het land, heeft de Afghaanse president Karzai gezegd. Hij wil als tegenprestatie de garantie dat de VS Afghanistan militair en economisch blijft steunen. De onderhandelingen over de toekomstige rol van de Amerikanen in Afghanistan zijn al maanden aan de gang.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 In Varseveld, in de Achterhoek, is de bestuurder van een kraanwagen omgekomen. De man reed op eigen terrein. De onbekende oorzaak kantelde de kraan en viel de wagen in de sloot. De slachtoffer kwam vast te zitten onder de kraan. Hulpdiensten in Varseveld probeerden hem tevergeefs te bevrijden. De man overleed ter plaatse. Voetbaltrainer David Moyes verkast aan het eind van dit seizoen... zoals verwacht van Everton naar Manchester United. En dan volgt daar Sir Alex Ferguson op. Moïse is sinds 2002 trainer van Everton. Hij heeft bij Manchester United voor zes jaar getekend. Het weer. De zon schijnt nog steeds flink. Afgewisseld met wat stapelwolken. Dan morgen eerst bewolking en wat regen. Smiddags breekt de zon weer door en het wordt 14 tot 17 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met aan zee de meeste zon. En hoe was jouw business trip naar Kopenhagen? Heel efficiënt. In één dag retour.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 Langs de lijn met Twan van Peperstraten. Bijzonder, goedenavond. Voor de ene een troostprijs, voor de andere een hoofdprijs. De KNVB-beker PSV en AZ beginnen zo meteen in de Kuip aan de finale van het knvb Bekertoernooi. We zijn er tot half negen met langs de langste lijn. Over de wedstrijd komen we uitgebreid te spreken hier in de studio met Mark van Hintem. Zeker in de rust en na de wedstrijd. Maar even Mark, kort vooraf. Wie is zijn favoriet en waarom? Ik denk toch PSV, omdat ze net op tijd uh, weer in vorm zijn gekomen. PSV gaat de KNVB-beker winnen volgens Mark van Hintem. We gaan meteen live naar de Kuip, naar de sfeer, naar de opstellingen. En die Houtkoop en Bas Stigler. Goedenavond, en, uh, dat is het eigenlijk nog net niet. middag vanuit de Kuip, waar het rechterdeel is gevuld door fans van AZ. De formeel thuis club, het linkerdeel met fans van PSV. Het zonnetje zich zo nu en dan laat zien. En er eigenlijk een prachtige voetbalsfeer is zoals het hoort bij een finale. Want finales, dat is dan altijd wat bijzonders. En dat is toch waar je het eigenlijk allemaal zo'n heel jaar voor doet. Zo'n bekertoernooi waar 92 clubs aan begonnen in augustus. En waar dit dan de beste twee van zijn. De bal ligt klaar voor AZ om te gaan aftrappen in het... Elftal van AZ zit eigenlijk geen verrassingen. Dat is het elftal zoals het afgelopen zondag de wij werd ingestuurd door Verbeek tegen Pex Wolle. Dezelfde elf. Dat betekent dus bijvoorbeeld Wijnaldum weer linksbek en gewoon Maher en Tidor en alle andere bekende namen. Bij PSV zit er één verrassing in. Namelijk de heer Matafs speelt niet, zit op de bank. En zijn plek voorin wordt ingenomen door Jurgen Locadia. En die andere tien die zijn blijven staan in vergelijking met de afgelopen twee competities. Maar Locadia, de topscorer, stond toevallig. Nou ja, stond toevallig van PSV in het bekertoernooi tot nu toe met vier goals. Krijgt dus vanaf het begin, juist in de finale, de kans om zich van zijn beste kant te laten zien. AZ mag aftrappen en doet dat nu. Met balbezit dus voor Etienne Rijnen. Bal gaat de lucht in richting Elti door, maar Marcelo komt de bal naar voren. Meteen doorverwerkt, maar weer op de voeten van de Viergever in dit geval de andere centrale verdediger. Stroopman met de bal de diepte in richting Locadia. Spellen dus in plaats van Matas. 3 doelpunten in de halve finale. Dat deed hij goed tegen Peck Zwolle. Agilis 3-29-2-3 in het voordeel van PSV. EHC 3-0. Rijnsburgse Boys 4-0. En Feyenoord 2-1. Zwolle 3-0. Dat was de race voor PSV richting deze finale.